De Canon 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Nieuwe gedichten van Martinus Nijhoff. Met deze bundel schreef Nijhoff literatuurgeschiedenis. Niet omdat hij een grote vernieuwer was op het vlak van de vorm... ...hij gebruikte nog steeds de klassieke sonnetvorm... ...maar wel zijn taalgevoel maakte zijn poëzie modern. Hij introduceerde spreektaal in zijn poëzie... ...een grote stijlbreuk met zijn voorgangers... En zo schreef hij naast zijn prachtige gedichten dus ook geschiedenis. En dat levert hem zoveel jaren later een plaats op in de literaire kanon. En Padonné, is daar heel blij om. Als ik aan uh, Martinus Nijhoff denk, dan denk ik aan meneer Brouwers. Dat is heel vreemd, die twee gaan samen, hoewel die elkaar nooit hebben gezien. Dat kan ook niet, want uh, meneer Brouwers uh, is denk ik uh, geboren toen uh, Nijhoff al dood was. Meneer Brouwers was onze leraar voordracht op het conservatorium als hij ons gedichten voorlas, dan ging dat met zoveel speeksel gepaard... dat hij wel een spetterende fontein leek. Je moest dan dus echt helemaal achteraan in de klas gaan zitten... in de hoop een beetje droog te blijven. Nu, hij leert ons dus uh, Martinus Nijhoff kennen. Ja, ik zal nooit die prachtige regels vergeten uit de wolken. Ik droeg nog kleine kleren en ik lag lang uit met moeder in de warme hei... De wolken schoven boven ons voorbij. en moeder vroeg wat ik in de wolken zag. En ik riep, Scandinavië, een eende. Daar gaat een dame schapen met een herder. De wonderen werden woord en dreven verder. Maar ik zag dat moeder met een glimlach weende. En dat gaat zo nog even door. En ik dacht toen ook al, zo moet poëzie zijn. Simpel. Alledaags, terwijl boven je hoofd de hemel zich opent met eenden en schapen, met een herder in Scandinavië, in die wolken. Vroeger beschilden ze plafonds op die manier. Met een beetje nekkramp werd de openbaring je dus duidelijk. Nijhoff schreef ook... Nieuwe gedichten en die kwamen dus in die kanon terecht. Het is een bundel uit 1934. Hij is dan op dat ogenblik 40 jaar oud. Midlife, zullen we zeggen. Of een midlife crisis. De ene bezweert die door een Harley Davidson te kopen. Of uh, hij gaat op Tinder op zoek naar. Of zij gaat op Tinder op zoek naar een nieuw lief. En de ander die schrijft een lang vers. A water. Want dat is misschien wel het scharniergedicht uit nieuwe gedichten. Awater, ik zoek een reisgenoot. Wees hier aanwezig, allereerste geest, die over wateren van aanvang zweeft. Uw goede oog moet zich dit werk toekeren. Het is gelijk de wereld woest en leeg. Het wil niet als geheel een vorige eeuw puinhopen zien en zingen van mooi weer. Want zingen is slechts harstocht van een zweer. En nimmer is... Wat ook ooit puin geweest. Het is um, een gedicht waar alleen al hele bibliotheken vol over zijn geschreven. Het uh, motto van Awater is... Ik zoek een reisgenoot. En er zitten... Behoorlijk wat regels in die inmiddels in de Nederlandse taal gemeengoed zijn geworden. Zoals de schrijfmachine mijmert gekkenpraat. Of ook deze intrigerende en vaak verkeerd begrepen regel. Lees maar. Er staat niet wat er staat. Of ook nog over een trein. Zij vertrekt op het voorgeschreven uur. A-water, ja... Het is uh, Vestijk die daar een hele theorie over heeft uh, ontworpen. Wie is die A-water nu? Want het is dus een zoektocht, een kweeste van de ik-figuur... ...die die A-water, die figuur, de hele tijd volgt doorheen de stad. Blijft mysterieus. Uh, de ik-figuur durft A-water ook niet aan te spreken. Er is... Geen enkel contact. Helemaal aan het eind van het gedicht draait hij zich even om en kruisen elkaars ogen en dat is het dan. Maar wie is dus Awater? Dat is eigenlijk zo'n beetje de vraag. Het is een vraag die je ook wel kan overvallen als je die onnoemelijk lange en vele Scandinavische series op Netflix ziet. Wie heeft het gedaan? Wie is hij eigenlijk? Awater. Het kan een broer zijn, een vriend, een reisgenoot, een dubbelganger, een profeet, een gangmaker, een mentor. Tot het betere ik, het demonisch losbrekende ik, het oorspronkelijke allereerste begin, het oerwater waarover de geest zweeft. Enfin, we kunnen nog een eindje doorgaan. Kortom, a-water is uh, precies... Wat een, een goed gedicht moet zijn. Je, je raakt er nooit uit. Je kunt er blijven over fantaseren en prakkenzeren. Het is een nooit eindigende zoektocht. En dat is misschien inderdaad ook de essentie van goede poëzie. Je vindt nooit wat je zoekt. Want als je vindt, dan heb je gewoon niet goed gezocht.